Al net met het NOS-journaal. De kabinetsformatie in Oostenrijk is mislukt. In het land werd geprobeerd een coalitie te vormen zonder de radicaalrechtse FPE. Die partij won de verkiezingen in september... maar de drie middenpartijen probeerden op verzoek van de president... die partij buiten de regering te houden. Het mislukken van de formatie is reden voor de Oostenrijkse bondskanselier Nehammer om op te stappen. Het is de vraag of de FPE nu een regering wil vormen. Sinds de verkiezingen zijn ze verder gegroeid in de peilingen... waardoor ze mogelijk wat te winnen hebben als het op nieuwe verkiezingen aankomt. Twee boten met ongeveer 300 Rohingya-vluchtelingen... zijn voor de kust van Maleisië terug de zee opgestuurd. De mensen aan boord waren uitgeput en hadden nauwelijks eten of drinken. De kustwacht heeft de vluchtelingen eten gegeven, maar ze mochten niet aan land komen. De Rohingya zijn een islamitische minderheid die in het overwegend boeddhistische Myanmar al decennia lang worden gediscrimineerd. Zeker dertig mensen zijn omgekomen door Israëlische aanvallen op de Gazastrook, melden de Palestijnse autoriteiten. In Gaza-stad zouden elf mensen, onder wie zeven kinderen, zijn omgekomen toen een luchtaanval een huis trof. Ten zuiden van Ganyunis werden vijf beveiligers van een hulpkonvooi gedood. En ook elders in Gaza vielen doden. Honderden demonstranten zijn onderweg naar het huis van de Israëlische premier Netanjahu. Ze willen dat hij een deal sluit met Hamas... zodat de gijzelaars die nog worden vastgehouden in Gaza terug naar huis kunnen. Het protest volgt op een video die Hamas vandaag publiceerde... waarin een gijzelaar van 19 te zien is... Zijn familie roept jou en andere politici op om een akkoord te sluiten, alsof hun kinderen daar zaten. Het weer, het is droog en het koelt af naar rond het vriespunt. Vannacht en morgenochtend gaat het vanuit het zuidwesten sneeuwen. Het wordt tussen de 2 graden in het noorden en 11 graden in Zeeland. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Oh, oh, oh, oh, oh, Welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk. Hier op CFM Zandvoort, de Nightwalk Mainstays. Allereerst natuurlijk de allerbeste wens voor 2025... Ik hoop dat je het jaar een beetje goed doorgekomen bent. Oud en nieuw, dat je al je vingertjes nog hebt. En uh, ja, nieuwjaar, 2025, wat gaat het ontbrengen? Uh, in ieder geval een hoop kosten, dat sowieso. Want uh, hè, alles wordt duurder. Het werd al duurder, maar het wordt alleen maar duurder. En ik hoorde goed nieuws bij de belasting. Want de belastingsdienst heeft tijdens de Oud en Nieuw 20 miljoen gewonnen. Wat betreft uh, de staatsloterij. Dan denk je van, hoe oh, triest kan het zijn? Maar ja, als jij uh, de kansenbelasting is omhoog gegaan en als je dan wint... Dan moet je een deel uh, schenken aan de belasting. Of die pakken het gewoon van je af. Dus uh, die hebben dit jaar... Uh, die waren heel gelukkig. Ze hebben geloof ik uh, 20 uh, miljoen euro verdiend tijdens autoniet. Uh, tijdens dus uh, ja, kansloos Nederland. Zie je weer mijn zand voor de Nightwalk steeds. Iedere zaterdagavond, ook in het nieuwe jaar. Tussen negen en middernacht. Het eerste uurtje het beste van Dance. RB. Een beetje pop tussendoor. De laatste shownieuws. De party update. En natuurlijk de team boven de beste plaats van de dansen. Straks in het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House vibes En straks in het derde uurt liggen we helemaal naar Italië met het beste van de club Italië met DJ Capascelly. Onderweg zometeen Steve Edwards en kill It Cazette en Oliver Knight. Maar eerst wil je hier iets everything met upside down.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 That's what you do It is sacred Your heart Everything I am is all because of you And I will be there Whenever you need me Even when I make mistakes I know I stand a chance Of redemption Forgiveness There's no confusion Ain't no song you dance But I know what I gotta show Got to show you devotion Mario Zanfor live on ZFM. ZFM. as an awakener upon a new dawn. Het was uh, Colorblind, de Rocco Ronna remix. En daarvoor horen we Steve Edwards. Steve Edwards, moet ik zeggen, met een S erachter. Kill It Gazette en Oliver Knight met Devotion in The Water of Light. Ik heb nog even een beetje shownieuws voor je. Beyoncé die heeft op eerste kerstavond voor het eerst haar album... Cowboy Car Live tegen horen gebracht... Deze tijdens de rust van de American voetbalwedstrijd... Houston, Texas, Baltimore Ravens... en uh, gaf de zangeres uh, volgens de uh, Center... een spectaculaire show die via Netflix te zien was. De optreden van Beyoncé dat tot in de puntjes was voorbereid... Uh, toont dat in haar uh, versie van countrymuziek en de zuidelijke culturen... iedereen welkom is de indrukwekkende productie. Aangekondigd als Beyoncé Ball... leek zowel uh, mensen in dienst te hebben... dan dat hij uh, kan concurreren met de grote film. De meeste van de 13 minuten stonden een uh, tiental muzikanten... En feestgangers op het veld. En ze stonden allemaal in het sprankelend wit. En ja, DLC die staat bekend als uh, sterke soloartiesten. Maar uh, laat hier een versie van zichzelf zien die vrijgevend is op het moment dat anderen willen delen. Bij een cover van de Beatles, Blackbird, heeft ze de vier jonge zangeressen met wie ze het nummer voor haar allemaal dan naast zich staan. Dus uh, ja, eh, mag best. Uh, ja, ik weet niet of het in Nederland ook uh, gaat oprijden. Want DLC. C. Destiny Child, uh, toen ze nog samen zat in die groep, uh, deed het erg goed. Nou, of C&D, dit begin ook goed en daarna uh, was het eigenlijk een beetje afgelopen. Maar ja, ze doen het nu in de country-stijl en sommige mensen zeggen country-stijl dat is toch, uh... nou, kan je vertellen dat wist ik ook niet, hè, maar uh, country is uh, door de donkere mensen bedacht. Het is uiteindelijk uh, in Amerika een beetje afgepakt uh, in de slapentijd uh, van de donkere mensen en toen uh, werden de blanke mensen die gingen dat allemaal doen dus, uh... maar officieel oorspronkelijk is het dus echt, eigenlijk gewoon, uh... ja, country-muziek was oorspronkelijk gemaakt door, Gekleurde mens, om het maar zo te zeggen. Dat is niks negatief. Hè. Ik doe niet dat je denkt je racist Maar ja, het, het, het, het was in die tijd zo. En door de slavernij zijn ze een beetje aan de kant gedrukt. In Amerika is dat nog steeds een beetje zo. Maar Rio uh, Die geeft als voorbeeld uh, toch dat ze langzaam uh, ja, kan laten zien dat uh, het weer terugkomt naar de officiële roes waar het vandaan had moeten komen. En uh, Neil Jan zal uh, aankomende zomer niet optreden op het populaire Britse festival uh, Glastonbury. Dat is een mega groot uh, festival. De 79-jarige Canadese zanger en zijn band, de Chrome Hearts, hebben zich teruggetrokken uit onvrede over de samenwerking. ...tussen de organisatie en de Britse omroep BBC. werd vertelt dat BBC nu een partner van Glastonbury is... ...en dat hij uh, wil dat we veel dingen op een manier zouden doen... ...waar we geen interesse in hebben. Dan schrijft de Heart of Gold zanger in een open brief op zijn website. We zullen tijdens deze tour niet op uh, Glastonbury spelen... ...maar dat het een commerciële afkrapper is... En het is voor mij niet meer zoals het vroeger was, de volgende tijd op die bij een andere locatie uh, tijdens uh, onze tour. En uh, ja, de BBC werkt al sinds 1997, samen met Glastonbury en heeft de rechten om het festival uit te zenden. En ze hadden nog niet aangekondigd dat Young komende zomer op de lijn zou staan. In november werd alleen bekendgemaakt dat Rod Stewart het zogeheten Legend Slot zou invullen. eh, uh, helaas, uh, Neil Diamond zal daar niet optreden. Chief, we hebben zijn antwoord. The Nightwalk, muziek. Daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Filterfreaks hoor je nu met uh, The Feeling.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 We'll you think we've gotten too radical with our message Well I got news for you You ain't heard nothing yet Playing all the hits All the hits On ZFM's Nightwalk The Nightwalk main stage The home of house music And awesome vibes I dan uh, Michel de Hey, Michel de Hey met Take My Hand. En daarvoor horen we Max Keon met Revival. En zo werd het even tijd voor de party op de Eid, Wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdag. De eerste zaterdag van de maand. En de eerste zaterdag van het nieuwe jaar 2025. 4 januari. En vanaf 11 uur ben je welkom in de Escape in Amsterdam. Wekelus feestje Brainwash. En voor meer informatie checken de website Escape.nl. En natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raymundo. Die heeft daar nog steeds de line-up in handen. En hij draait zelf ook. En vanavond heeft hij uitgenodigd Sam Blant. Uh, Friday en MC Janto vanavond dus in de Escape, wekelijks feestje ja, Rainwash. En als we doorlopen, komen we bij Club Air. Dat is vanavond de throwback, begint ook om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend in Club Air. En dat is uh, hip hop en R&B. Voor meer informatie afgekort letters thrwbck.nl of air.nl. En normaal gesproken, encore. Nou, ik weet niet wat er aan de hand is bij encore. Misschien zijn ze uh, het pand een beetje aan het opkrappen in de Melkweg. Of in ieder geval uh, alles aan het opkrappen voor, uh, voor het nieuwjaar. Want uh, deze week heb ik geen line-up ontvangen. En ook geen encore dat het aanwezig is. Volgende week weer wel. Maar vanavond uh, geen encore. Dus ik heb op de website gekeken. Maar ze lopen een beetje achter. Want uh, er staat nog alles van 2024. Dus, uh, maar in ieder geval het enige next upcoming event is voor volgende week. Dus uh, dat gaan we volgende week behandelen de feestje is uh, vandaag de beginning. The Promised Land presents de nieuwjaarsborrel. En dat is uh, in de thuishaven, op het thuishaventerrein in Amsterdam. En dat is vanmiddag om 1 uur begonnen. Nu tot uh, 11 uur vanavond. Voor meer informatie, the Promised Land, uh, nou, laten we het houden op wooverland.com of thuishaven.nl. Want uh, the Promised Land, dat is wel een hele lange website. Uh, niet interessant. In ieder geval de line-up uh, voor vandaag. Uh, Sander Kleinenberg, Johan Gien, Frankie Jones. Het België, Dark Raven, Dimitri, Eric E. DJ Rob, Remy Unger, Lucien Ford, Dano, Ronald Bolendijk, Roog, Alexander Koning, J.D., Lemonade, Monica, Gizmo, Spider-William. Nou, gewoon een hele dikke, vette, watla... vette watla... Waslijst, zo. <kijst> ja, ik ben een beetje ziek. Kan er niks aan doen. In ieder geval een hele waslijst met muziek. Ook JD is aanwezig. Dus uh, eh, vanavond dus. Uh, eigenlijk de hele dag. Tot vanavond 11 uur. Vormiddag begonnen om 1 uur. De beginning. De promised land presents. De nieuwjaarsborrel. Dan gaan we door met muziek. Voor ik helemaal van mijn apropos af ben. Hier is Cassie met Valerie.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 Dat was muziek van The Ones met Flawless, de Low Step Remix. En daarvoor horen we Gabriel Ranoussi met Get Your Love, de Deep Picture Remix. En zo werd het even tijd voor... Uh, de Nightwalk 10, welk plaats zijn er erg populair in de clubs, op de streams, op de radio en op de festivals. Nou ja, voornamelijk indoor festivals, want het wordt alleen maar kouder en kou. Deze week op 10, Sam Jacobs en Tag met Blueberries. Op 9, Jewel Kid met Go Hard. Op 8, Parshaw met Pick Up The Phone samen met Nate Doc. Op 7, Marlon Hofstad, Fischer en uh, DJ Daddy Trance met It's That Time. Op 6, Luke van Dijk met Disco Tetris. Op 5, Prospa en Raw met This Rhythm. Op 4, Nick van Julie en Robert Courtoes met Sep Me Free. Deze week op 3, Parshaw met The Cool To Be Careless. Op tweede plaat die je als opening als tweede plaat worden vandaag. Each everything met upside down en nog steeds yeah. op nummer 1 in de Nightbox 10. The Adventures of Stevie V in een remix van Pashaw met Dirty Cash, Money Talks. Nou, die heb je zo vaak gehoord. Ik wil naar de muziek van het dagje van Scott Diaz met like this. this This listen, this listen. inside like that your hookup to the hottest party vibes across the netherlands and, and around, around the world. world this is the nightwalk main stage only on cfm Main stage, DJ Mario Zanfort. Right now on your favorite radio show, The Night Walker Main Stage. I'll take it. Door it all breaks what for. it was for you want access Jengi met Take uh, You. En daarvoor Christine Velvet met the same old heart. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk. Niet getreurd, zo meteen het nieuws en weer is erop zitten wachten. En dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. In, uh, en vertel me dat hij de, ja, de eerste mix van het nieuwe jaar een beetje rustig aandoet. Een beetje relaxed. De muziek. Uh. Een beetje vooravond muziek want ja hè, het kan op de radio en straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar italië met het beste clubs uit italië met die jkals ken nog even muziek zometeen misschien nog een white label... als we trainen van break the beat back maar eerst je hier Dalla in de autumn Mob extended remix van saving up ik zeg tot zometeen na de break